Uur. Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. RTL Boulevard wordt zo uitgezonden vanaf een geheime locatie. Afgelopen weekend gingen de uitzendingen niet door na een serieuze dreiging. Er zouden signalen zijn dat criminelen met een raketwerper een aanslag op de redactie wilden plegen. U hoort de directeur van RTL. Wij zijn gisteren op zoek gegaan met de autoriteiten naar een passende nieuwe locatie. De locatie hebben wij gevonden, dat is hier op het Mediapark. En we hebben gisteren met de een in Hilversum afspraak hierover. Gemaakt, zodat de vaardigheid van onze medewerkers gegarandeerd is. En vandaag zenden we weer uit en daar ben ik enorm blij om. Normaal zendt RTL Boulevard uit vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Demissionair minister Grapperhaus wil doxing strafbaar maken. Dat is het online delen van privégegevens, zoals adressen en nummers om iemand te intimideren. Mensen die aan doxing doen, die privégegevens van anderen op internet zetten om ze bloot te stellen aan... ik weet niet wat voor ellende als geweld en bedreiging die mensen die worden strafbaar. Als het dan grapperaus ligt, kun je straks voor doxing een jaar celstraf krijgen. Het OLVG ziekenhuis in Amsterdam wil dat bezoekers weer een mondkapje dragen en ook het personeel zet de kapjes weer op. Doet het ziekenhuis vanwege de snel stijgende coronacijfers. En vandaag was er een rechtszaak over gratis anticonceptie. Vrouwrechtenorganisaties willen dat de pil, het spiraaltje of de anticonceptiepleister gratis worden voor iedereen en daarom hebben ze de staat voor de rechter gesleept. Het liefst willen we dat alle vormen van anticonceptie gratis vergoed worden. Dus wat ons betreft maakt het niet uit uit welk potje. Maar wat wel belangrijk is, is dat in het basispakket ook vaak nog het eigen risico wordt meegenomen. Waardoor het dus wederom niet gratis toegankelijk is voor iedereen. En dat is precies wat we willen. Dus wij hopen dat het uh, mooi uit een ander potje geregeld kan worden. Bijna 1 op de 10 vrouwen heeft wel eens geen anticonceptie kunnen kopen, omdat ze er geen geld voor had. Het duurt trouwens nog wel even voordat er meer duidelijkheid duidelijk wordt. In oktober doet de rechter uitspraak. Het weer in het Zuidas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 En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zamfors, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met, met nu Nashville. Zaterdagochtend Als hij daar, loopt Mijn kleine jongen wat wordt ie dan groot? Oh, oh, oh. Kleine jongens die gedragen zich als plof Willen kosten wat het kost Niemand hadden voor de toren staan met achteren achter gedragen zich als log En dat maakt die jongens plof Niemand hadden voor de toren Laat die kombies niet hangen jongens, zet een beetje druk Ga die bal zelf halen en zak maar iets terug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 Soms een en soms een kampioen Met de ballen zijn voet op Zaterdagochtend, en jij kan hier nog de winnende maken Als je daar loopt Schiet mijn kleine jongen, mijn kleine jongen. Met niet op goal. Kleine jongens die dragen zich als prof Doen met regel iets stoms en <laughs> Kleine jongen, je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht mijn grote boer is trots op jou ja. Kleine jongens vliegen vragen zich als trof Willen kosten wat het kost, niemand laden voor de toren staan Vrienden achteren vragen zich als stof. Trippin' got euphoria. You got me tripping, trippin', trippin' got euphoria. You got me loving you. So baby, just come.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 I'm lying in the midnight eye, Holding you just like a dream Love is never what it seems When we turn And you're home So emotional, gagging about. There's more to this than meets the eye. A devil, woman, locked inside. With the woman rising, I was scared. I think I was possessed. I just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 There's no escape.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 Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tientallen organisaties van evenementen sluiten zich aan bij een kort geding van festivalorganisator RD&T tegen de overheid. Ze zijn het niet eens met het verbod op evenementen zonder vaste zitplaatsen. De uitzendingen van RTL Boulevard worden vanavond hervat, meldt RTL. De uitzending komt vanaf het Mediapark in Hilversum en niet uit Amsterdam. Het programma ging dit weekend vanwege een serieuze dreiging niet door. In Engeland worden op 19 juli vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Ondanks een flinke stijging van het aantal besmettingen is het volgens de regering verantwoord omdat er geen piek is in de sterftecijfers. Het weer, toenemende bewolking en kans op een bui. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen vooral in het oosten en zuiden regen en 20 tot 24 graden.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 ik ben een Amoritaan, en jij fils mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi, de la de Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are